Het weer vanavond en vannacht min zes aan zee tot min twaalf land inwaarts. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. En er kan in de avond in het noorden en westen wat motsnieuw vallen. Dit was de Newest Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Inspiratieradio.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 mee bezig zijn. Nou, we gaan even terug naar Mario.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 aanduiden is dat er duidelijk een signaal komt. En voor mij is het dan alsof er iemand in me zit... die uh, zo aan het roepen is van... Uh, word wakker, uh, verander je gedachten. Uh, het gaat niet goed op deze manier. En ja, het, het is maar op welk moment... op welk tijdstip versta je die boodschap. En de, heel vaak ook niet. Dat je gewoon doorgaat omdat je toch denkt... nee, dat is goed. Uh, en... Uh,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 Oké. Okay. Okay. Dus el elke uh, iets wat je mankeert, zeg maar, uh -huh. heeft ook een bepaalde... Een liefdevolle boodschap, ja, ja. zou ik het willen zeggen. Dus als je, als je ja. mensen kent die steeds maar hoesten. Ja. Ja. Dat is gewoon, gewoon een soort. Uh, ja. Ze hebben altijd maar dat hoestje. Dat ja. Ja. ja, nou, dat, dat noemen we blaffen tegen de wereld. Ja, ik. En, ja. ja, en eh, t, uh, mensen die. die uh, ben, mijn oudste broer uh, die heeft vanaf het begin van zijn, zijn uh, jonge leven heeft hij uh, gestotterd. Maar dat, dat is niet mogen huilen in je jeugd. Ja, dat het, al die oh. dingen kloppen. En uh, je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 ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Ja. En hoe sta je dan tegenover Christia, Christiane Beerland? Vervelig, als jij zegt over vervelig. van uh, hoofdpijn en. Ja, ik heb laatste lezing. Uh, ja, ik ook. Ja, van de gevocht. <laughs> van Ananda. Ja, ja. ja bij Ananda. Ja. En het, ik vond het. Ik, ik, heb, ik, ik adoreer haar al. En omdat ze, ze is loepzuiver en uh, kort de bocht. En ja. ik hou daar wel van, van die directheid. En ik heb intens genoten van de, de ontwapenende manier waarop zij zo liefdevol en zo krachtig dingen neer kan zetten. En ja. het was een, echt een, een topavond voor hem. nou, Dankjewel. We waren ook heel blij dat ze wilden komen, want ja. ze moest toch vanuit België helemaal. Ja, worden. ja. ja. ja. ja mooi. Een bijzondere dankjewel. avond, ja. Dat was Herman. Ja, met, een, met een boodschap. Ja, Rapper staan we, want voor mij zijn we langzamerhand uh... een beetje. Goed. Hoe lang nee. hebben we? Een minuutje nog. Ja, precies. Dan gaan we gewoon volgende blok lekker de ideaal Ideale okay. beluisteren. Ja.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 uh, toch wel vrij direct uh, kom je met jezelf in aanraking uh, hoe je dat nou toch voor elkaar hebt gekregen. En, mm -hmm. en dus dan, eigenlijk, dan moet je al als cliënt daar open voor staan? Uh, anders kom je niet. Anders kom je ik niet. heb nog ja. nooit iemand binnen gehad Prima, die er niet ja. voor open stond. Ja. En die, uh, dus in is zo'n intake, is, is, gaat vrij pittig, maar zeker de cruciale vraag. je bent heel direct, hè? <laughs> he? he? is nou de winst? Waarom doe je dat nou? En dan zeg ik, dus eens kijken: het is één grote zooi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 en dan uh, mogen ze uh, affirmaties gaan maken. Affirmaties zijn uh, gezonde gedachten in de ik-vorm met uh, haalbare resultaten. En uh, een, een opdracht van mij is dan uh, 400 keer op een dag en waar gaat dit om in te storten. <laughs> en, uh, ja. even, even een beetje drammen, maar het is mag wel je 400 eerst 400, 400 400 ja. ja. op je affirmatie ja. te vertellen. Ja. Ja. En dat is zo moeilijk, dat je, maar je mag niet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 Geef mij even praktisch uh, aan, wat, wat doe je, wat voor workshops geef je, uh, meld ja. ook je, je website, uh, ja. eventueel een telefoonnummer, wanneer hmm. begint de volgende cursus, um, enzovoort, enzovoort. Oké, okay, ja. Um, ik heb een uh, praktijk uh, al twintig jaar op de Hagelingenweg, om 74 in sandpoort noord uh, uh,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 Nomen. Nou, hier zit onder andere in deze studio te luisteren uh, mijn, <laughs> Duker, duke, mijn enthousiaste Duke. Duke is uh, iemand uit eigen stal, zeg ik altijd maar. En uh, uh, Duke die uh, geeft uh, in de praktijk uh, de basistraining gedachtenkracht. Uh, dat doet ze op een ongelooflijk sprankelende manier. Uh, ook heel krachtig, heel doortastend. En, um, dus de mensen die, die echt willen kennismaken met wat is nou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 Volgende week weer verder. Joeke, nou, vertel even wat, uh, wat stroomtaal is. Wat, ja, wat stroomtaal is. Gaat er, ik ga er weer meteen van stromen als ik er alleen al aan denk. Jij ja, zijn drie avonden bezig met een uh, manier van denken en een manier van leven. En uh,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 Dat is het. En iedereen haalt weer wat anders uit. Het is een heel buffet wat je aangeboden krijgt en het ene spreekt de een aan, het andere spreekt de ander aan en daar gaan we natuurlijk ook wel wat meer mee spelen als er behoefte aan is. Maar over het algemeen ja, het zijn het drie zeer boeiende avonden met stroomtaal. Klinkt goed Joep. Yeah. Dan heb ik nog een andere vraag. Kun je nog iets over Carmen vertellen?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 en, uh, ja, lekker eerlijk is, hè. Dat hmm. <laughs> zie je, ja, het is echt een spiegeltje voor mij. Mooi. Ja, ja nou, dankjewel. Heel rijk rijkdom. Ja. En heel veel succes uh, met al je trainingen. Dankjewel, En ook het uh, vervolg natuurlijk bij Carmen. Je bent inmiddels uh, collega van Carmen geworden. Ja. Dus je uh, doet nu ook dingen. ja. ja. ja.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 Maar dan ben je dat zo in kaart aan het brengen. En op een gegeven moment. dan flapt ik eruit van. Jeez, ga je altijd zo beroerd met jezelf om? En dan staat iemand met een grote ogen je aan te kijken. Van ga ik beroerd met mezelf om? Ik zeg, kijk nou eens wat ik aan het schrijven ben. Het is één grote prutzooi. Hoe krijg je dat nou toch voor elkaar? En dan. er zit humor in. We lachen samen. En er gebeurt wat. En ik dat belangrijk is. Ja. Ja. Mooi. Je bent ook niet uh, te beroerd om ook te confronteren, hoor ik. Nee. In je training. nee. Ze nee. zegt ja, nou, het echt zo van, een... nee. Pas maar op. Nou, nou ja, ik ben altijd heel lief voor. Ja. Ja. De groepen zijn ook enig. De groepen die momenteel draaien, die zijn zo uh, gemotiveerd en zo bevlogen.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 Ga je ze alle drie van mij erop? Of ja, uiteraard, uh, ja, uiteraard. Uiteraard. Oh, dus alle drie de websites komen erop. Ook Maak straks nog even een mooie foto. Leuk. Komt ook op de website. Leuk. Dus dan zien mensen ook een beetje wie je bent. Als, uh, Leuk. als mens. Ja.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 Karma, wij uh, hebben altijd een cadeautje, uh, dat is het inspiratiespel, inspiratieradio-inspiratiespel. Het ah. 2012 Inspiratiespel. Dat is heel erg actueel geworden inmiddels. En dat is een spel gemaakt door onder meer Rob Spruit. Die de techniek doet. En die anderen vergeet ik altijd. Maar je bent dus bij. Dus roep hem maar even. Nou, dat is Marike Verkerk. Ja. Peter Tone. De, Peter Tone de bekende. ook. Ja. Ja. Kinderen op het gebied van 2012 in de Maya's natuurlijk. Ja. En uh, Angelique van Driet. Die is hier ook geweest. In ja. de uitzending. Ja. Dus die hebben uh, waarschijnlijk wel mede door de uitzending Koppen bij elkaar gegeven. Uh, Stopt dat, en, uh, ja, zo is het wel ontstaan door inspiratie. Ja, okay, dus ja leuk eigenlijk. Er staat he? toch nog wat goed, of toch nog wat. Er ontstaat het mooie, veel mooie dingen. Heel veel en, mooie uh, Nou, dit gaat over het Maya-kalender. Uh, Maya en het, uh, en je, als je dit spelt, dan leer je heel veel van jezelf. Dus geweldig, dat wil ik je aanbieden. Geweldig. Alsjeblieft, oh, dank je wel. Ik ben heel blij mee. Nou, Rob, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan voor de muziekbespreking. En, uh, je techniek, dat weer feilloos ging. Ik wil Herman bedanken, uh, Betty bedanken, Joeken bedanken.